Dit is Lieselotte Thomassen met het NOS Journaal. In Dortmund zijn drie kinderen overleden na een brand in hun flat. Twee kinderen van vier en twaalf stierven te plekken. Een jongen van tien kon door de Duitse brandweer levend uit de woning worden gehaald... maar overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De brand brak vanochtend vroeg uit in een flat in het centrum van de stad. Het vuur is waarschijnlijk aangestoken. Politie van Dortmund houdt rekening met een gezinsdrama.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 De PVV geeft een aantal voorbeelden van Europese commissarissen en ambtenaren die volgens de partij te veel verdienen. Bezoekers kunnen op een knop drukken waarmee ze aangeven dat ze het met het standpunt van de PVV eens zijn. De resultaten worden vlak voor de Europese top van oktober aangeboden aan premier Rutte. Ruim 3,7 miljoen kijkers hebben gisteravond Ranomi Kromovi Jojo goud zien winnen op de 100 meter vrije slag. Blijkt uit cijfers van de stichting Kijkonderzoek. Ook Judoka Henk Grol en Turnster Celine van Gerner trokken een miljoen publiek. Ruim 1,1 miljoen mensen zagen Grol een bronzen medaille binnenhalen. En zo'n anderhalf miljoen mensen keken naar de meerkampfinale van Van Gerner. Het weer vanochtend enkele buien. Vanmiddag worden de buien steviger en is er kans op onweer. Tussendoor soms wat zon. Het wordt 20 graden op de wadden tot 24 in Limburg. Dit was het NOS. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Er wordt op snelheid gecontroleerd op de A1 tussen Amersfoort en Amsterdam. En op de A5 tussen knopend Raasdorp en de Hoek. Tot zover de verkeersing.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de Watertoren. When you got the feeling, you try to get higher. You think you're going insane. And you're almost crazy, but it drops mind.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 All the people I've done Zo drang naar morgen, daarom ik licht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 village speaks righteous, since the CAC is funky, how was I, how was I, how was I,